Met Danny Vos. Ja, goedemorgen, er rijden de rest van de dag geen bussen... in Drenthe, Groningen en Friesland, meldvervoerder Q-bus. Vanochtend was al besloten om tijdens de ochtendspits niet de weg op te gaan. Maar dat blijft vanwege het winterweer dus de hele dag zo daar. Door het weer vallen er ook veel treinen uit, vooral in het noorden. De Rijkswaterstaat probeert de wegen ondertussen zoveel mogelijk sneeuwvrij te maken. We zijn met mannenma's bezig om de routes sneeuwvrij te maken. En uh, we gaan door tot de wegen weer zwart zijn. Als door de van Nederland in het noorden geldt de rest van de ochtend nog code oranje. Op Schiphol valt het vandaag nog mee met de chaos. Er zijn vandaag opnieuw vluchten geschrapt, 80 in totaal. Maar vannacht hebben bijna geen mensen meer op de luchthaven hoeven overnachten. Afgelopen dagen gebeurde dat wel. Gestrande reizigers sliepen onder meer op veldbedjes. Ook in het buitenland problemen door het weer. In Frankrijk hebben ze nog altijd veel last van storm Goretti... die over Europa raast. 400.000 huishoudens zitten in Frankrijk zonder stroom... Er zijn onder meer zware windstoten. Bij Parijs is een windsnelheid van 213 km per uur gemeten. Nou, mocht je in mei naar het Songfestival willen... pas dan op voor neppe tickets. Die oproep doet het Oostenrijkse ministerie. Het Songfestival is in Wenen. Via social media worden er opvallend veel neppe tickets dus aangeboden. Het ministerie waarschuwt de verkoop... loopt alleen via de officiële website. Bij ons land doet trouwens niet mee hè, dit jaar omdat Israël mee mag doen. Het weer nog van Weerplaza. Glad in het noorden dus. Veel sneeuw. Het waait ook hard. Wordt vandaag maximaal 4 graden. En dit weekend erg koud. Het gaat te vriezen. Zaterdag op zondagnacht. Dan kan het lokaal min 15 worden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q Music. 6 files, 2 files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof 6 kilometer vertraging is 17 minuten. En de A59 os richting zonzeel tussen Waspik en Hoijpolder. 3 kilometer vertraging is daar 12 minuten. En dat komt omdat er een spoedreparatie wordt uitgevoerd aan het wegdek. Vanaf maandag is beetje het verboden woord. Zegt een QDJ het toch? Dan maak jij kans op 500 euro. Q-Music. Menno Bareveld. Wat stond er in de top 40 op 9 januari 1999? Gaan we zo naar kijken in de top 40 classic. Nu eerst Afrojack, in my world. Q-Music. Q-Music. q had a dream. I was standing on star. And I Met I'm a sucker for you. We gaan terug in de tijd. Terug naar 9 januari 1999. Toen kwam namelijk de allereerste serie Pokémon kaarten uit. Ja, ondertussen zijn er natuurlijk echt uh, duizenden soorten van. Met op elke kaart een andere Pokémon. Je hebt uh, bijvoorbeeld Pikachu, Lapras, Charizard. Uh, maar die oudste series zijn toch wel het populairst. Vooral onder verzamelaars. Hey, die willen hun collectie maar altijd graag compleet hebben. En betalen daar ook flink geld voor. Zo ook deze jongen. Die, nou, die heeft echt een box met kaarten gekocht. We ja, hadden wel een klein beetje mijn parel van de collectie. Uh, ja, eigenlijk ook wel een kleine droom uh, die uitkwam: uh, een First Edition uh, Team Rocket Box. Deze is 14.000 euro. Ja, First Edition Team Rocket Box, 14.000 euro. Wat een geld. Uh, de duurste kaart is trouwens nu nog in de handen van YouTuber uh, Logan Paul. Die heeft hem ooit voor ruim 5,3 miljoen dollar gekocht. Maar deze week maakte hij bekend dat hij wil gaan verkopen voor een nog hoger bedrag. Dus ik ben benieuwd hoeveel die gaat opleveren. Voor nu terug naar de top 40 van 9 januari 1999. Toen dus de eerste Pokémon-kaarten uitkwamen. Wat stond er in de top 40? Ik heb drie liedjes uit de top 40 gehaald. Welke van deze drie vind je het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten. Spreek het in in de Community Cap. Typ het in. Of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op twee stond Share met Belief. Is vandaag keuze 1. Op 16 stond Will Smith met Miami. Ja, dat is keuze 2 vandaag. Ja, en op 30 stond Mea. Met All About The Money. All About The Dum Dum Dum Dum Dum, -dum, -dum. Nou, Welke vind je het leukst? Laat het weten. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Ook David Guetta komt eraan. Never Going Home Tonight. Maar eerst hoor je Ron Day op Q-Music. Never Been Better. When I saw you on the street. I never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 Never been better En Madison Love met Never Going Home Tonight. Top 40 Classic. Terug naar 9 januari 1999 in de Top 40 Classic. In de Top 40 toen onder andere Share met Belief. Ook Will Smith met Miami en Mea met All About The Money. Natuurlijk ga ik voor Share. laat Renate Tilleman weten in de Q-app. Tim zegt ik ga voor Share. Miami natuurlijk suit Sven. Lara zegt ja ik wil graag All About The Money horen. Cameradio brengt die zon terug op de radio. Will Smith we're going to Miami! Dan <laughs> kies ik voor All About The Money. Do you believe in life after love? through your life, life Wij kiezen voor Cher. Groetjes, Senna en Tessa. Doei! Doei! Doei. Doei. Uh, ja, het is Cher geworden, want Mea kreeg 30% van de stemmen. Will Smith 25 en Cher 45. Dus Believe is vandaag de Top 40 Classic. Dank weer voor je stem. You know how do you sleep at night? No one to behind, betrayed every mind. As you started, you knew the house was en Burning Down op Music. En zometeen hoor je Olivia Dean... Mm, me, me, met Man I Need. Ja, hey, uh, Domini hier. Ik ben al sinds zes uur vanochtend onderweg naar de studio. Want, pff, zoals je wellicht merkt, het verkeer is niet te doen, joh. Het winterse weer brengt ons land tot stilstand.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 Alle hits van Somber, inclusief Undressed en 12 to Twelve. Je hoort ze op geen debuutalbum, I Barely Know Her.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 In het noorden, sneeuw, in de rest van het land valt er veel regen en het is vandaag een graad of 4. De verkeersinformatie van Flitsmeister, vijf files, eentje met een vertraging langer dan 10 minuten op de A58. Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof. 6 kilometer, vertraging is een kwartier. Music. Menno Thomas Grezo, de alarm schrijft, Dermot Kennedy en nu Olivia Dien. for lost time.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 Got that power roll. Back to I Deze week Thomas Gray en Rumors. Ja, nog heel even de alarmschijf vanmiddag. Hè? Om uh, kwart voor vier de nieuwe alarmschijf voor volgende week. Dit was op deze week. Zo maar in de brievenbus. Daarin lezen Bas en ik zoveel mogelijk post voor die binnenkomt... tijdens het liedje van de brievenbus in de Q-Music app. Dus uh, wil je collega's vanuit je thuiskantoor bijvoorbeeld laten weten... dat je ze hebt gemist afgelopen week, dan kan dat. Of wil je je kinderen uitdagen voor een sneeuwballengevecht... als er bij jou sneeuw ligt, dat kan ook. Typ je bericht in, stuur het zo deze kant op. New, Whitney Houston of Key Music and I wanna dance with somebody! want to dance with somebody who loves me. Bas van Inwegen, Menno Barreveld. Ben je er klaar voor? Nou, dan kan ik beter aan jou vragen of je er klaar voor bent uh, voor maandag, Menno. Oh, voor maandag? Want? Ja, het verboden woord. Ja. Want? Ben je er een beetje klaar voor? Of, uh... Ik ben een beetje klaar voor. Nou, ik heb de afgelopen show even zitten tellen hoe vaak je het gezegd hebt. De afgelopen twee uur. <laughs> ja. Wat denk je? Eh... Uh... Maar ik heb het er ook even over gehad natuurlijk, in het foutuur. Dus daar heb ik het wel een paar keer En nee, Ik denk, uh, daar heb ik het voor mij vier keer gezegd, maar verder voor mij niet. Zes keer. Total. Zes keer. Ja. Oké. Okay. 3000 euro, hè? Ja. ja. Dat is leuk voor de mensen die luisteren. Ja, dat is waar, ja, helemaal vanaf maandag. <laughs> maar uh, ik ben er nu klaar voor. Oké, okay, ik ook. Drie, Drie twee, twee, één. Men op veld, brievenbus. Brievenbus, brievenbus. Men op veld, brievenbus. Brievenbus. Nou, kom maar door met je bericht in de q heb. Laatste dag van de werkweek goed afsluiten met Q. Fijn weekend alvast, zegt Nanna Vermeer. Dankjewel. Jij Ik wil mijn vrouw Yudika feliciteren met ons 12,5-jarig huwelijk. Nu lekker onderweg naar Disney met ons gezin, wow. zegt de Karel ten Haaf. Hé, hey, lieve collega's van den Magdenberg. Laatste dagje knallen. Jihá, zet hem op. Groeten van Lena. Eddie en Dimitri, doorwerken, zegt Ruben Schak. Toppers, alle sneeuwschuivers en strooiers, bedankt, zegt Ezra. Rick Wessels, mama is trots op jou met je IQ-test, zegt Laura. Lieve reven, we zijn al een aantal jaar BFF, dat zegt Nancy van Troost. Love you. Lekkere witte wereld hier in Veendam, nu lekker in huis bezig. Groetjes vanuit Veendam, zegt Geanne. Vanmiddag de nieuwjaarsborrel van de Lucas School in Amsterdam-Osdorp. Zin in, zegt Sanne. Michael Boerlagen uit Kuddelstaart is de knapste man van Nederland, zegt Zo. Stefan. Perry, harde werker, bijna weekend. Ik kan niet wachten, want ik vind het werk wel een beetje saai, worden. stuurt Lindsay van Rijn. Hoi, Pascal. Je bent heel aardig met uh, planken. Maar ik ben toch beter, zegt Lizzie. Hé, uh, hey Roog. Oude fietsen, market. Weer lekker samen aan het werken, terwijl kleine Pippa ons lekker bezighoudt. Love you, stuurt Marja. Kom, Mim. We gaan wandelen, zegt Roos den Burg. Hey mannen. Hebben jullie een beetje zin in volgende week? Opletten, want dit appje had 500 euro gekost volgende week. Stuurt dus Jasper Olsthoorn. Ja, is je uitdaging, Ja, altijd. Hé, hey, menno. Een razertje. Hoe noem je een hond met drie poten? Hoe noem je een hond met drie poten? Een hond met drie poten? Nou, uh, dat maakt toch niet uit, want als je een beroep komt, het ook niet. <lacht> ja. <lacht> oh, we away in a young girl's life I'm fading away through today's state of mind Long roads lie ahead to prove she can Do all that once was meant for a man Don't get me wrong, I adore them But I thank the Lord she made sure that I am a woman Oh, fresh out of college, best of a year Bursting with knowledge, she wants that career But the list is long and the risks are mad. Her fertility makes her. real